Uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 7 uur een persconferentie over de coronacrisis. Om het aantal oplopende besmettingen in te dammen worden er nieuwe regionale maatregelen aangekondigd. Gisteren lekte uit dat cafés in de Randstad s'avonds eerder dicht moeten. Premier Rutte wilde gisteravond tijdens de algemene politieke beschouwingen niets over de nieuwe maatregelen zeggen. Hij zei dat er nog overleg wordt gevoerd met de veiligheidsregio's. Sportkoepel NOC-NSF maakt zich zorgen over ouderen die nog niet durven te sporten omdat ze bang zijn besmet te raken met het coronavirus. Volgens de sportkoepel gaat het om zo'n 20% van de ouderen. NOC-NSF begrijpt dat deze groep voorzichtiger is omdat ze in de risicogroep vallen, maar benadrukt dat het juist voor ouderen belangrijk is om actief te blijven. Vooral hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 54 jaar zijn door de coronacrisis thuis gaan werken. Dat komt voren uit een onderzoek van TNO onder 10.000 werknemers. Een deel van de thuiswerkers deed dat ook al voor Nederland in de greep raakte van de pandemie. Personeel in praktische beroepen in de zorg, horeca en de bouw heeft veel minder thuis gewerkt. Zij waren nodig op de werkvloer. Het aantal werknemers met een burn-out is in de coronacrisis niet toegenomen. De politie in Leiden is gisteravond een feest in een park beëindigd. Tientallen studenten hadden zich daar verzameld met grote hoeveelheden drank, schrijft het Leids Dagblad. Ze maakten lawaai en hielden zich mogelijk niet aan de coronamaatregelen. Het kabinet is bereid om te kijken hoe de huurstijgingen verder kunnen worden beperkt, bleek bij de algemene beschouwingen. Een groot deel van de oppositie wil de verhuurdersheffing voor woningcorporaties verder verlagen of zelfs helemaal schrappen, zodat de corporaties de huren kunnen verlagen en meer woningen kunnen bouwen. Premier Rutte zegt daar open voor te staan, maar zegt dat er dan wel financiële dekking moet komen. Het weer veel zon, 19 tot 25 graden. In het weekend opnieuw zonnig droog en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand, makkers. Comment non? Jolie nana, recherche jolie toi. Jo. Comment on fait? Je suis pas très mito. Manger le truc, je sens les piffo.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 Tu bête bête bête je suis tombé la première merde merde ils m'ont dit bête bête bête je suis tombé la première You have a change of heart If it takes forever, girl Good day. In Zandvoort. Goede zomer. Ja. Op CFM. separate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 I both apply to the above The one and only reason is fun, fun, fun I said, well, baby, Only well, oh, we just begun So don't talk, just kiss I'm But I still want that, just stop